7 uur Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Afghanistan hebben woedende moslims acht buitenlandse VN-medewerkers gedood. Twee van hen werden onthoofd onder de doden zijn vijf Nepalese bewakers. De moslims kwamen verhaal halen nadat ze hadden gehoord dat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Hun protestbijeenkomst in Mazar-i-Sharif begon vreedzaam, maar werd al snel gewelddadig.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 Volgens het staatspersbureau is het in het hele land rustig... en zijn er vandaag ook veel demonstraties van trouw aan president Assad geweest. In Ivoorkust maken aanhangers van de gekozen president Ouattara zich schuldig aan gruweldaden jegens burgers. Dat zeggen vertegenwoordigers van de VN. Ook de troepen van zittend president Bakbo... zouden oorlogsmisdaden op hun geweten hebben. Bakbo verloor in november de verkiezingen van Watara, maar wil zijn positie niet opgeven. Sinds gisteravond zijn er zware gevechten in de grootste stad van Ivoorkust, Abidjan. En de verdachte stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van der Hurk... blijft in elk geval tot maandag vastzitten. De rechtercommissaris in Den Bosch wees vanmiddag het verzoek van het OM... om hem langer vast te houden af. Maar het OM ging daar meteen tegen in beroep. En dat wordt maandag behandeld. Tot die tijd zit de man nog vast. De stiefbroer van 36 werd woensdag uitgeleverd door Groot-Brittannië... waar hij woont. Nicole van der Hurk verdween in oktober 1995 in Eindhoven. Haar lichaam werd anderhalve maand later gevonden. Het weer. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen zonnig en warm tussen de 20 en 24 graden. Morgenavond ontstaan buien. Dit was het NOS Journaal. ANUW, -E verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Op een enkele uitzondering na. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog wel file bij Hoogmade, 4 kilometer. A27, Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 7. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Op de A 44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Ongelooflijk maar. Viking! De grasmaaiers van Viking starten in een WIP om dat te bewijzen, start Elsie Haar Viking 30 keer in 1 minuut. Ongelooflijk? Bekijk het op ongelofelijkmaarviking.nl. Viking, de nieuwe generatie grasmaaiers. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.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 Welkom bij Brands met Boeken. En ik ga vanavond praten met Hans Achterhuis. Welkom, Hans. Hij is vandaag, en vandaag is ook de maand van de filosofie uh, begonnen... Denken des vaderlands geworden. Overigens was dat gisteravond al uh, te zien... ...want uh, op televisie in de Wereld Draait Door werd de aandacht uh, aan besteed. Later op die avond heb jij in het oog op morgen... ...ook nog het een en ander over denken des vaderlands uh, verteld... Dat moet voor een filosoof toch ook verbazingwekkend zijn, lijkt mij. Dat je dus ook, dat je nog voordat je, denk het is vaderlands, bent geworden. Al meteen op de televisie bent in de vooravond en dat mensen je gaan bellen. Nou ja, ik was niet op tv, want uh, nee, maar ze ik moest andere gevraagd, dingen ja. doen. Dus ze waren wat verbaasd dat ik niet kwam. Uh -huh. uh, maar ik had andere afspraken gemaakt, dus uh, ja. Er, stonden 20, of er zaten twintig mensen op mij te wachten die ik onderwijs moest geven. En dat vond dus je ik bak... was niet op tv. Nee, die dat kon ik niet afzeggen. Nee. Dat, je denkt niet van... Ik, ik, ik zeg twintig <laughs> mensen onderwijs af... Om twee miljoen... Uh... Om 2 miljoen mensen te vertellen dat ik denk dat het is vaderlands ben geworden. Uh, nee, het is toch wel verteld. En ik heb wel gezegd natuurlijk, ik vind het leuk genoeg om te doen... Van, uh, van mij mag het de hele maand van de filosofie. Maar ja, ze moesten het gisteravond doen, vonden ze. van tevoren. Waarom is overigens uh, uh, onderwijs aan twintig mensen belangrijk? Uh, het zijn oudstudenten van mij... Uh, die weer terugkomen voor een soort cursus. Uh, die komen uit het hele land aanzetten naar Amsterdam. En als ik smiddags wordt gevraagd om naar de wereldwijd door te gaan... Uh, ik kan ze niet bereiken om te zeggen... kom niet naar Amsterdam voor dat onderwijs. Die zitten daar dan. Uh -huh. Het zijn oudstudenten filosofie van je? Uh, oudstudenten filosofie, maar uh, filosofie en andachologie. Uh -huh. De wetenschap die... En waar, waar, waar, waar, gaan, waar, waar gaan je lessen over? Um, ik heb uh, teruggeblikt eerst met toen met de, de alumnivereniging ging bestaan van de ongologen op mijn vroege lessen dus. Dan moesten mensen nog stoom afblazen over mijn vroege boeken, was zich toen aan eigende na studenten. Um, nu zijn wij een cursus over integratie aan het doen. En ik had gisteravond dus een uh, onderwijs over religie en geweld. Nou, dat moest ik gewoon doen. Dat uh, kon mijn collega niet doen. Je bent denken des Vaderlands geworden, zoals ik al zei, omdat de maand van de filosofie is begonnen. Uh, filosofie Magazine en trouw hebben bedacht uh, dat we een denken des Vaderlands uh, gaan krijgen. Je gaat ook in dit programma met een zekere regelmaatje licht aan laten schijnen over, uh, over kwesties. Maar wat dacht je toen je gevraagd werd? Want bedoel, wat is een denken des Vaderlands? Uh, er waren twee dingen die ik dacht. Het was een beetje gekke vraag. Ik had een afspraak met de hoofddirecteur van Filosofie Magazine. En ik riep, naar nou, kan ik bij jou langskomen. Nee, zei Daan Rovers, ik kom naar jou toe. Uh, en uh, ze belde aan, dus ik deed de deur open. Daar stonden dus vier mensen met een grote fles champagne... die de boodschap kwamen brengen, waardoor ik al bijna niet nee kon zeggen. Maar ik heb wel nagedacht, hoor. En er waren twee dingen uh, die ik toen ook eerlijk heb gezegd. Uh, het eerste punt is van dat ik het voor de filosofie heel belangrijk vind... dat er zoiets is, is als een denken des vaderlands. Dus dat was één reden. Waarom is dat belangrijk? Um, wat er met de filosofie de laatste zeg maar, tien jaar is gebeurd... Hè? we hebben tien jaar nu uh, een maand van de filosofie... is toch een uh, geweldig toenemende belangstelling voor de filosofie. Ik heb die eerste week van de, filosofie, of de eerste maand van de filosofie geopend met Harry Moedish samen. En Moedish zei toen van, uh, jullie zijn gek dat je dit probeert. Doe nou gewoon een week, we zijn ook tevreden met een boekenweek. Doe nou met één week, want je hebt nooit genoeg manifestaties uh, voor, de, voor een maand... Uh, vandaag werd er in Rotterdam aangekondigd, bij de opening dus. Er zijn deze maand 300 geregistreerde manifestaties... waar mensen met filosofie bezig zijn. Nou ja, daar hoort dan op een gegeven moment ook iets bij... als misschien een denken des vaderlands... Uh, die daar nog weer een extra push aan kan geven. Waarom is die belangstelling zo groot, denk je? Um, het, is, het is een zoeken uh, van mensen... dat vrij serieus gebeurt, maar op verschillende niveaus uh, natuurlijk... Maar op het uh, primair niveau is het toch een zoeken naar uh, betekenis, uh, achtergronden, uh, vooronderstellingen van mensen. Dus. En op een hoger niveau vind ik altijd heel erg leuk. Daarna, zo'n eerste stap, uh, abonnee van Filosofie magazine. Als het daar soms ook doorstroomt en filosofie gaat studeren. Ik bedoel, maar dat eerste niveau is ook al heel belangrijk: dat er een tijdschrift is wat uh, inderdaad filosofie uh, redelijk uh, toegankelijk maakt. Ik weet het straks... En nogmaals, het is ja. mijn liefdefilosofie, dus daarom wil ik het doen. En ik heb dus ook eerlijk gezegd, toen ze mij vroegen, de tweede reden is dat ik toch uh, wel ijdel genoeg ben om het mooi te vinden. Wanneer is die liefde ontstaan? Um, de liefde is eigenlijk ontstaan... Uh, toen ik in Straatsburg zat om te promoveren. Um, toen had ik in elk geval een heel rustige tijd. Uh, ik ben echt francofiel, maar Fransen zijn op zichzelf niet aardige mensen... die elke avond uitnodigen. Dus die dus zat in je eentje? Dus Tini en ik zaten daar met z'n tweeën op een kamer... met een je vrouw geld, ja. uh, en geld, uh, en Engels boeken te lezen. En dat vond ik dus heerlijk. En ik vond het ook heerlijk uh, toen ik de kans kreeg daar... om dus mijn proefschrift over Camus te schrijven. Uh, dat waren dus echt twee jaar van... Uh, wat is ontzettend lekker om uh, te denken, te schrijven, te lezen. En... Uh, ja we lazen dus vrij veel met zijn twee tiny volgende cursus uh, van de uh, literatuur van en uh, op een gegeven moment we waren er één keer geweest maar als je dus Camus, Sartre, Simone de Beauvoir leest, was het idee we kennen de plattegrond van Parijs. Ik bedoel dan heb je al afspraken en verhalen daarover. Je zat erin gewoon. Camus, Albert Camus, dat is wel grappig dat je hem noemt, want die is heel belangrijk voor je, voor je, voor je geweest en ook voor je denken, voor je vorming. Ja. Camus is nog steeds een uh, soort liefde die terugkomt. Uh, in mijn studeerkamer zat aan de ene kant Albert Camus uh, een foto met een mooie sigaret, zoals altijd in de mond. Aan de andere kant Hannah Arendt als jong meisje. Um, Camus uh, was voor mij belangrijk. Ik was theoloog, uh, maar in feite had ik in mijn bijvakken al filosofie en ethiek vooral gedaan. Ik zat daar dus ook bij de ethicus en bij de filosoof in Straatsburg, maar ik was theoloog officieel. Um, via Camus heb ik langzaam afscheid genomen van uh, het, in elk geval het geïnstitutionaliseerde christendom. En de kracht van Camus is juist dat hij nooit uh, op een manier uh, riep van uh, allemaal onzin. Maar in gesprek ging en ook duidelijk maakte waar zijn grenzen lagen om de laatste stap niet te maken om Christus te worden. Hij zat in het Franse Verzet... Uh, heeft toen in een Dominicane klooster ook ondergedoken gezeten. Uh, ging met die monniken dus is ook gepubliceerd, gesprekken aan over het geloof. Nou, dat soort gesprekken hielpen mij van: uh, Je hoeft niet meteen een Satriaanse atheïst te zijn. Uh, je kunt ook Alakamu, als wij dat gesprek hebben, en zeggen: Hé, hé, hey, hey, uh, ik maak als denkend mens de laatste stap naar het geloof niet mee, maar ik heb alle respect voor jullie. En voor mij was dat in het begin... Ja, maar het ja, grappige is, hij maakte die laatste stap niet om christen te worden. Die maakte hij dus niet. Mee. En jij zette de juist hè, als En ik zette de stap, stap dus terug. richting Camus. Van inderdaad, uh, hij gebruikte het beeld heel, veel st heel sterk van Kierkegaard. Van de sprong. Op een gegeven moment moet je dus een sprong maken. En dat kon Camus niet. Ik denk dat ik de sprong achterwaarts heb gemaakt... toen ik langzaam van afscheid heb genomen. Van... Maar wat was dat dan voor sprong achterwaarts? Wat betekent dat dat? Sprong achterwaarts betekent uh, dat ik... Uh, we gaan dus terug naar uh, de jaren zestig. De theologie die toen bestond was een uh, theologie van uh, de hoop van de opstand. Nou, noem maar op. Uh, dat was dus eigenlijk toch al een soort denkend afscheid... denk ik, van uh, het traditionele christendom. En uh, ja, via iemand als Camus uh, ging dat voor mij uh, op een vrij organische manier. Ik heb daarna nog in de kerk gewerkt dus... Uh, ook, en uh, daar kon ik ook heel veel nog kwijt in die tijd van uh, mijn overtuigingen. Maar uh, niet meer de. Me zeggen, ik, heb, ik heb nog één keer op de preekstoel ook gestaan. Ik dacht, nee, dat wil ik niet. Dus, dit soort afstand tot mensen uh, uh, past er niet bij mij. Sprong achterwaarts. Het is wel mooi dat je dat zegt. En je uh -huh. hebt het nu over de jaren 60. Jij bent ook behoorlijk radicaal links geweest. Ja. Hoe radicaal links? Um, ik, denk dat ik, of ik heb me sterk verbonden gevoeld met uh, allerlei bewegingen... die zich toen met uh, ontwikkelingssamenwerking, uh, revolutie in de derde wereld bezighielden. Ik heb dat uh, meestal gedaan, moet ik zeggen, op een uh, heel denkende manier. Dat wil zeggen, ik was wel betrokken bij uh, die beweging tegelijkertijd bleef ik altijd een soort kritische vragen stellen. Dat vonden ze soms niet leuk, maar ze luisterden wel naar mij... omdat ze wisten, hij komt niet van de andere kant... waar men niet naar wilde luisteren. Dat was een volstrekte polarisatie. Maar ik zat dus aan hun kant in elk geval. Dus mijn vragen werden gehoord. En uh, ik heb één boek geschreven. Althans, een aantal stukken in dat boek. Uh, die vond men wel mooi. Dat was dus ook een boek waar ik meteen deed. Dat was Filosoof van de Derde Wereld met uh, stukken over uh, Mao Tse-Tung en Sheikh Guevara En dat werd uh, dus uh, wel juichend ontvangen. Hoewel men weer, wel weer vragen had, het is ook een gek boek eigenlijk... de andere stukken gaan over Illits en Paulo Freire. Dat zijn dus juist een heel ander type soort mensen dan uh, de Maoisten... of uh, dus Sheikh Guevara. En daar heb ik daarna inderdaad op teruggeblikt... en uh, geprobeerd te begrijpen wat er aan de hand was. Niet alleen met mij dus... Dat is niet zo ja, wel belangrijk voor mezelf. Maar ook dat dat boek uh, druk naar druk haalde. Iedereen vond het mooi. Maar ik begin er ook over, omdat je het ja. net over die sprong achterwaarts had. En een en, sprong achterwaarts zou je ook kunnen, kunnen, kunnen uitleggen als tegen jezelf indenken. En als je nou als filosoof één ding toch moet kunnen, is, is, is dat het toch? Ja, dat heb ik dus gedaan. En dan roepen mensen ook vaak: is het niet een. Uh, althans, het is één keer in de essentie gezegd. Uh, is het niet een soort show ofzo? Nee, ik denk dat het erbij hoort. Dat je inderdaad uh, die stap of sprong achterwaarts maakt, kijkt. En uh, dat je dan niet zo, nog, nogmaals wel met jezelf bezig bent... maar niet à la Bolkestein, wij gaan roepen, wij zijn fout geweest of zoiets. Maar dat je begrijpt waarom een groot deel van de samenleving in die tijd zo dacht. En zo dacht, maar waarom je daar bijvoorbeeld ook weer op teruggekomen bent. Ja. Waarom ben jij erop teruggekomen? Um, ik ben erop teruggekomen... Um, ja, toch vooral doordat ik in de omgeving van Ivan Illich uh, verkeerde. Iwan was een uh, zeer betrokken uh, ja, derde wereldvechter. Maar op een volstrekt uh, vreedzame wijze. Wat deed hij? Leg even uit aan luisteraars die, die hem niet kennen. Uh, Iwan Illits schreef toen mooie boeken. Uh, eerst over de derde wereld, maar daarna veel breder. Uh, over de gezondheidszorg. Uh, over die schooling, ontscholing van de maatschappij. Uh, dat uh, ja, raakte mij in elk geval. Ik heb uh, dus ja, in, zijn omge in zijn kring vrij veel gedaan. College geven, met hem gewerkt... En uh, dat was, uh, nou een voorbeeld van Iwan dus uh, in die tijd. Iwan was uh, niet makkelijk bereikbaar. Hij was, hij had bij ons gelogeerd. En toen zei hij tegen ons van, ik kan dus altijd bereikt worden als het gaat om mensen in Latijns-Amerika die in de gevangenis zitten... en die dreigen inderdaad gedood of gemarteld te worden. Hij had dus waanzinnige contacten met machthebbers ook. Kon hij ingrijpen. Dus hij zei van, het kan zijn dat ik dus gebeld word... dat zijn de enige lijnen die open zijn naar mij toe... en dan ga ik ingrijpen. En dat was voor mij toch om dat te merken... van zo werkt dat, dat iemand inderdaad beschikbaar is... en zegt van, nou, ik ken de president daar wel... of ik ken wel een minister daar... en ik ga dus onmiddellijk aan de slag... als daar voor die niet die gevangenen ingegeven moet worden... En er was geen sprake van, wij gaan daar een revolutie maken... maar in elk geval met een soort solidariteit dat hij zich daarvoor inzette. Maar... En dat werd dus nooit naar buiten toe geëtaleerd van... kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe, wat, een, nee. wat een revolutionair ik nee. ben. Maar je begon dit verhaal met te vertellen over hem ook... omdat hij een van die mensen was die maakte... dat je anders ging terugkijken op die tijd. Ja, ehm... Um... Ivan uh, nam ze in elk geval afscheid van... Uh, hij is vrij revolutionair geweest, uh, Ilits, in zijn eerste artikelen. Maar uh, kwam daarna tot een veel breder analyse over wat de maatschappelijk mis was. Die ik toen voor een deel heb meegemaakt. Uh, ik heb later voor mezelf in elk geval... maar toen kende ik hem te goed om dat uh, al te veel aan de grote klok te hangen. Uh, wel afscheid genomen. Hij ging heel erg terug op een gegeven moment nostalgisch naar uh, de middeleeuwen als de mooie tijd. Daarna was het allemaal bergafwaarts gegaan. Ik kon me daar niet in herkennen. Maar dan ben je zo met iemand verbonden... Uh, dat je dus interne discussie wel aangaat... maar dat ik nooit de neiging had om naar buiten te roepen... van kijkers uh, dit uh, past mij niet. De is een soort verbondenheid die je dan hebt... En van iemand van wie je ontzettend veel geleerd hebt. Veel meer dan van al mijn professoren... Ik bedoel, hoe je met teksten om moest gaan. Dat hij dus echt zei van, uh, ga een middag mee naar de bibliotheek. Ik zal je laten zien hoe je teksten moet lezen. En wat je erbij moet halen. En hoe je het kritische apparaat kunt gebruiken. Ik was theoloog. Uh, dus dan ging met je met hem daar zitten maar. en dan ging je ja, gewoon ja. lezen. Ja. En, ja. Want, en dan... want hij vond dat we dat heel slecht geleerd hadden. En dat was ook zo, ja. En dan vragen stellen. Ja, maar ook van welk, welk, welke kritische materialen je bij een tekst moest hebben. Dus opvragen in de bibliotheek, ik had geen idee. Tegenwoordig krijgen eerstejaarsstudenten soms wel een uh, in inleiding van hoe je een bibliotheek moet gebruiken. Hoewel, met, uh, op dit moment internet is niet uh, kun je allerlei dingen doen natuurlijk. Maar toen moest je dus echt leren een bibliotheek te gebruiken. En dat heeft hij mij geleerd. En, an, en ook studenten van mij hoor. Dit is overigens Brands met boeken. En ik praat met Hans Achterhuis, filosoof die vandaag Denker des Vaderlands is geworden. Kan naar brands met We gaan het straks uh, ook nog wel hebben over, over kwesties waar die denken des vaderlands zich over moet uh, gaan, uh, gaan buigen. Als is het geworden uh, namens trouw, filosofie magazine En ook in dit programma zal die met een zekere regelmaat uh, het een en ander komen, komen vertellen. Maar het mooie van dat je het nu geworden bent... is dat we even door je hele, hele loopbaan kunnen, kunnen scrollen... zoals dat in internettermen heet. Doet mij echt. De, de, de, nou, en We hebben het over... en misschien is dat wel gewoon het allerbelangrijkste... van wat een filosoof moet doen. Tegen jezelf indenken. De, de terugsprong maken, zoals je dat net zei. Ergens net op een manier naar kijken... zoals dat in een krant bijvoorbeeld al bijna helemaal niet meer gebeurt. Ik zit nu ook te denken aan het boek dat je hebt uh, gemaakt over de, de, de markt van welzijn. Over bijvoorbeeld, um, en corrigeer me maar als het niet klopt... dat een teveel aan hulp, dat is de essentie van het boek, toch? Ja. Ons totaal hulpbehoevend maakt en dus niet goed is. Ja, dat was toen een boodschap, en dat moet ik uitdrukkelijk zeggen... En dat toen ik... hebben we het over de... Um, we hebben het over eind jaren zeventig... Waar niemand op zat te wachten? Nee, maar wat ik dus totaal niet verwachtte toen het boek uitkwam. Toen kreeg je dus uh, de hele, of de hele, maar een groot gedeelte van de gemeente van het welzijnswerk over me heen. Uh, op de sociale academies hingen uh, foto's van mij met het boek erbij. Te koop het meest waardoor was het boek voor één cent. Uh, nou, dat is niet leuk als je dat ziet. Uh, maar... maar dat had je ook kunnen weten toen je eruit nou, ziet of niet? Het boek is ontstaan. Dat zeg ik altijd heel eerlijk. Dankzij ook gesprekken met part-time studenten. Ik had drie groepen part-time studenten. Dus avondstudenten die in het welzijnswerk zaten. En die kwamen dus met de vragen van... Uh, ze waren dus heel revolutionair. Het ging om uh, sociale actie en maatschappijverandering. Uh, dat het allemaal niet werkte. Dat het niet hielp. En wat er nou mis was. En ik hoorde dus hun verhalen over wat er mis was. Daar zaten zij mee. Daarvoor waren ze ook gaan studeren aan de universiteit. Naar de sociale academie. En uh, ja, al worstelend met hen dus, uh, heb ik in elk geval geprobeerd een soort analysekade te geven. Wat dus ontleend werd aan Idits in dit geval. Uh, om te begrijpen waarom er dingen misgingen. En er ging dus heel veel mis. En toen het hele gekke op het moment. Eerst werd het boek dus even uitgekotst. Maar plotseling, precies op het goede moment van het opslagpunt... dat er bezuinigd moest worden. werd het boek, wat mij betreft, niet helemaal gelukkig. Maar het werd wel aangegrepen. Dat iedereen. Had, ja, maar dit is precies waar het om draait. En keek, maar wat ging er mis? Uh, wat er misging, ik wil wel één voorbeeld noemen... van uh, een, een groep die zich met jeugdwerkloosheid bezighield. Uh, men ging uit van marxistische analyses in die tijd. Uh, jeugdwerklozen, uh, jongeren, dus waren slachtoffers. En dat werd netjes allemaal vanuit Marx bedeneer, bedeneerd. En uh, met dat soort analyses ging men aan de slag... En uh, het was dus heel erg leuk om te op een gegeven moment te merken dat die uh, jongeren uh, uh, riepen tegen deze studenten die daar kwamen: van ja, maar wij zijn uh, arme slachtoffers, jullie moeten ons helpen, maar we gaan niet jullie uh, dingen gaan doen. Nee, kom maar, kom maar met je hulp, kom maar met geld, kom maar met ondersteuning. En dus. Die hadden dus veel beter begrepen waar de analyse om draaide. Wij zijn arme slachtoffers. En jullie moeten ons helpen en uh, niet meewerken. En dat soort dingen gingen dus mis. Plus natuurlijk het idee van... Uh, het is de geboorte van het, van het slachtofferschap al. Het he, is, we het is duidelijk om... dat het idee van slachtoffers... Dus uh, inderdaad jeugdwerklozen zijn echt de grote slachtoffers... als al de grote slachtoffers van de kapitalistische maatschappij. En nu moeten jullie tegen de verzetten, werd er dan gezegd... Ja, ze zijn slachtoffers, kom ons maar helpen. En... Ook het, ja, de potentie van maatschappijverandering was dus veel te groot. Dat het niet ging om... Uh, je kunt professioneel kun je best vanuit het maatschappelijk werk mensen ondersteunen. Dat werd dus bijna niet gedaan. Want dat was uh, individualistisch bezig zijn. Nee, je moest de grote dingen doen. Je moest mensen, met mensen sociale actie gaan voeren. Piet Rekman had een mooi boek met allemaal regels voor sociale actie... Uh, dat werkte niet, dat deden mensen niet. En, en, en professioneel was men dus niet goed. Daarna is men dus veel professioneel de zaak veel, heel veel gaan verbeteren. Maar de idealen waren dus veel te groot eigenlijk. Ik heb me wel thuis gevoeld hoor, in die wereld van idealen. Ik vond, vond het gewoon... Je zegt dat alsof, ze alsof, ze, alsof ze... Nou ja, waarom voelde je je thuis in die wereld van idealen? Uh, het, het waren gewoon uh, spannende mensen, er gebeurden spannende dingen... Dat opgeheven instituut hè, van de wetenschap van de anachologie... dat was in het begin sterk marxistisch. Uh, daarna kwamen uh, allerlei uh, maatschappelijke modes daarover. Dus op een gegeven moment, uh, Anja Meuleweld heeft er gestudeerd... was het hele instituut feministisch. Uh, maar het, mocht als man ook niet meer naar binnen. Uh, nou, dat kon nog wel net, maar dat kwam later niet. want toen was Anja weer weg. <laughs> uh, daarna hebben we een jaar gehad... dat uh, mensen in de oranje pijen van de Bachwan liepen. Uh, de Oosterse mystiek, dus die hier binnenkwam. Uh, en ik, ik kon dus wel opschieten met uh, die studenten. Nogmaals, ik, ik deed daar niet aan mee. Heb je, niet maar de wel heb, je, heb je wel eens de verleiding gevoeld van de, van de Bachman of niet? Nee, totaal niet, nee. nee. Misschien ook uit angst van, ik wil die stap niet maken, want men, men deed gekke dingen. Maar nee, ik heb, ik heb nooit die stap gemaakt, ook niet uit het marxisme. Uh, wel theoretisch, maar ik was altijd open. Ik weet dat ik uh, papers kreeg van studenten... Die dus in een peper klaagden dat ze alleen maar een marxistische analyse mochten maken. En daar riep ik: hallo, er zijn heel veel perspectieven op de maatschappij. Een Marxistisch perspectief vind ik mooi en goed, maar als je vanuit een feminisme wilt kijken, als je vanuit een liberalisme wilt kijken, doe dat alsjeblieft. Ik bedoel... Maar met andere woorden, wat je hebt gedaan, altijd is ook, dat ook, ook, al, ook al herkende je idealen en ook al voelde je thuis in die wereld, dus ook met een zekere distantie en naar blijven kijken met ja. een zekere afstand. Ja. Maar nogmaals, ik voelde me erin thuis, het waren, het waren leuke mensen uh, en uh, er gebeurde heel veel. Maar wat, ik, wat, ik, wat, wat, wat, wat mij dan interesseert, denken, nou ja, als denken des vaderlands. Ja. Het is, ze, ze zouden er wel een ander woord voor moeten bedenken eigenlijk, vind je niet? Nou, ik heb vandaag, uh, toen ik mijn eerste ja, soort kolom moest uitspreken in Rotterdam, dus bij de opening van de Maand van de Filosofie, heb ik gezegd, nou, het klinkt wel heel zwaarwichtig. Is er nou niet iets meer ironisch te bedenken. Ik vind dus die prijs voor uh, het beste filosofieboek... de Socrates Wisselbeker, vind ik fantastisch. Iedereen wil hem graag hebben als filosoof. Maar het is wel de, beker, de giftbeker van Socrates. Uh, die ironie zit er een beetje in. En de denken des vaderlands, nou, dat klinkt wel heel erg zwaar. Je hebt hem thuis vorig jaar. nee, maar nee, het Twee jaar geleden, jaar geleden, twee jaar geleden ja. heb je hem gewonnen, ja. die Socrates Wisselbeker... met ja. je, je boek over geweld. Je bent nu weer genomineerd. Ik ben weer genomineerd, ja. Maar nogmaals, het, het is toch een, ook een beetje een grap. Het is ook een lelijke beker... Maar het is maar wel heel bent, mooi om je te, bent, te bent, hebben. Je ik bent, wil hem die, graag hebben, hoor. Ja, ja, ja oké, okay, dus ook dit jaar wil je hem weer hebben. Je bent dit jaar genomineerd met, met een boek. En dat gaat over, daar heb ik je voor de televisie ook nog over geïnterviewd, over het... Uh het fundamentalisme van het, van het marktdenken, van het, van het kapitalisme, zeg maar. He, wat, wat fundamentalistische trekken heeft gekregen, zeg maar. Een soort kapitalistische binladens moeten we dan voor ons zien. Maar wat me daaraan interesseert, even los van het onderwerp... is en ook denken aan de andere onderwerpen die net op tafel kwamen... wanneer, wanneer heb jij door dat iets bijvoorbeeld in deze tijd... Aan de hand is en dat je denkt dat is, dat is een onderwerp waar je het over moet hebben. Daar moet je over nadenken en daar moet je, je tegen indenken. Dan moet je die terugsprongen maken. Um, ik had dit pas door. Ik kende de meeste denkers en boeken die ik gebruikt heb in dit boek, dus. Hè, kende ik. Over het marktfundamentalisme. De, markt de, zeg maar, de urgentie had ik pas door eigenlijk. Toen ik um, bij de kredietcrisis. Alan Greenspan, dat is de president van de verte, zeg aan maar de Amerikaanse nationale uh, toezichthouder... Uh, hoorde zeggen bij een hearing in Amerika... en ik wist dus dat Greenspan een aanhanger was geweest... van mevrouw Ayn Rand, een objectivist... dat hij een van haar nauwste discipelen was geweest. Uh, en dat was een hele, uh, een hele dikke romans geschreven... waarin ze een bikkelhard kapitalisme propageerd... Ja, en waarin ze dus, dus zegt, er is geen enkele andere mogelijke... De relatie tussen mensen mogelijk dan een marktrelatie. Daar komt het in feite op neer. Ja, het moet ideeën. niet van jou en de magistisch aardig zet elkaar zeggen, dat hoort niet. Hij houden niet van elkaar Behalve of we als al wat ze voor de... terugkrijgen. Ja. <laughs> maar Greenspan was dus een van haar aanhangers. En Greenspan zei toen uh, van het is, en hij was, voor mij gevoeld toen overtuigend. Ik heb mij vergist. Ik heb altijd gedacht dat de markt het allemaal zelf kon oplossen. Dat staat toen nog in zijn uh, memoires. En hoe voelt het zich erover? over? Ja, vreselijk dat ik dertig jaar lang dit geloof heb gehad. En dat het blijkt niet te werken. Ja, dus en het... toen dacht ik, ik wil het aangrijpen. We zijn nu een paar jaar verder en Greenspan zegt nu weer allemaal dat het heel anders was natuurlijk. Maar hij heeft het, toen was het overtuigend. En ik dacht, dan wil ik het analyseren ook. En ik durfde toen ook te analyseren. Ik dacht, ja, maar hij zegt zelf dat het een geloof... Hij zei zelf, het is een geloof en een overtuiging. Ik ben het helemaal kwijt. Tot het geloof in de markt als een, als een ja. geloof inderdaad. Hij schrijft ook in het boek van... Uh, hij ziet de problemen. He, de, uh, hij schrijft het boek, zijn, uh, boek dus een turbulente tijd. Als hij, nog, als hij net afgetreden is, maar is er nog geen kredietcrisis... dan lijkt het allemaal goed te gaan. En uh, hij ziet als groot econoom wat hij was... dat er hele grote gevaren met de huizenbubbel en de, en de banken dreigen. En dan schrijft hij letterlijk dus van... maar we moeten vooral niet ingrijpen... want dat kan het alleen maar erger maken. We moeten vertrouwen hebben in de markt, die zal het allemaal oplossen dat bleek een jaar later niet zo te zijn. Maar hij zegt, hij zegt uitdrukkelijk, hij ziet de problemen... daar kunnen we niks aan doen, we kunnen daar, hebben geen overzicht... de markt moet het oplossen en de markt heeft het altijd opgelost. Uh -huh. En dan gaat het niet. En dan zegt hij dus van, mijn geloof is weg. En had je thuis niet in het geval van... Nou, die sprong wil ik wel even maken, in het geval van Greenspan... Het, ook het idee, hey, wacht, dit, dit, dit, dit ken ik ook uit de jaren zestig... Als je, als je toen naar uh, hardcore uh, Maoïsten uh, luisterde... Ja, en ja, hoe natuurlijk. de wereld in elkaar zit, want dat, dat is... Ik had over. Ja, voor mij was het een. Toen, zeker toen ik me ging verdiepen. Uh, echt een herkenning. van uh, wat ik had geschreven over de uh, communistische utopie. Het zijn precies dezelfde mechanismes. die je terugvindt. Alleen daarvoor waren het niet zo helder. maar toen ik het eenmaal zag. dan zie je van een soort vastgeloof in de toekomst. Uh, een communist. Ja, als je het boek van Arthur Kussel. leest: Nacht in de Middag. Hè, waarin dus de Moskouse processen worden uh, beschreven. Als je er echt in bleef geloven in het communisme... dan je zeggen, ja, dat is jammer. Maar een klein beetje vertrouwen, over twintig jaar komt het allemaal goed. En het is vreselijk wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Maar we moeten er doorheen. Nou, Greenspan zegt in zijn boek ook dezelfde soort dingen... maar het is exact dezelfde redenering. Hij is na 89 in uh, de oude Sovjet-Unie. Uh, dus na de val van de muur. Daar moet dus uh, de hele economie op de schop. En Greenspan ziet dan ook weer als groot econoom wat er gaat gebeuren. Dat mensen dus massaal werkloos worden... En je ziet als het ware van, uh, er is geen ondersteuning. Uh, ze zullen echt in de afgrond gegooid worden. Met het radicale kapitalisme wat de Harvard Boys gingen invoeren. En dan vraagt hij aan zijn gesprekspartner. En dan heeft hij eerst met haar over Ayn Rand gesproken. Maar dan zegt hij van, moeten we toch niet voor die arme Russen... een klein soort vangnetje gaan uh, uh, opbouwen. En dan zegt zijn gesprekspartner dus van hoe kunt u dat nou zeggen? Gelooft u nou echt wel in de markt? We moeten doorzetten, we moeten er even doorheen. Maar als je er echt doorheen gaat over 20, 30 jaar... is iedereen tevreden. En dan krijg je de mooie opmerking van Greenspan. Dat was de eerste keer dat ik als een volgeling van Eindrent... op mijn kop kreeg omdat ik niet echt voldoende... in de vrije markt geloofde. Maar het is hetzelfde geloof. Het, is, alleen... het, is, het, is, het ja. kan Maoïstisch zijn, het kan communistisch ja. zijn... het is het geloof in de markt. En dan is de vraag natuurlijk hoe het dan toch komt... dat. Mensen, ook gewoon bij volle verstand, intelligente mensen... heel, heel vaak die neiging hebben om in een soort, in dat toekomstvisioen te geloven. Dat, he, dat, dat ja. utopische ideaal koesteren. In de 20e eeuw is het voortdurend gebeurd. Waarom? Omdat mensen kennelijk iets nodig hebben, of hadden toen in elk geval. He, de religie is voor het grootste deel weggevallen, de kerk en het geloof... En als je in dat soort systeem zit van, uh, laten we zeggen, uh, socialisme, communisme, dan moet er ergens op de wereld een bewijs zijn dat het lukt wat jij wilt. Dus dat moest ergens gevonden worden. Toen het dus niet in Oost-Europa gevonden kon worden, moest het gevonden worden op Cuba of in China of God beter in Noord-Korea. Maar daar ging men massaal naartoe om te kijken hoe mooi Noord-Korea was. Er gingen dus... Ja, als je er te aan terugdenkt, het belachelijk natuurlijk, maar er gingen dus bussen vol naar Albanië dus, omdat Albanië dus inderdaad het grote communistische paradijs was. Uh, maar je moet dus ergens iets hebben waar je in kunt geloven en dan ga je dus kijken en uh, ja, dan ga je langs de Portemken dorpen uh, en dan zie je de mooie façades, uh, en dan kom je terug en dan ben je heel tevreden. Maar het is een totale blindheid, maar die dus ook bij de liberale utopie... Uh, en dan denk ik vooral aan Chili dus. Hè, waar, uh, Pinochet. Pinochet dus, uh, inderdaad uh, Allende, de uh, ja, staatsgreep van Pinochet. Ik vind het heel typerend dat uh, de grote liberale econoom... Friedrich von Hayek wist wat daar gebeurde dus. Uh, uh, daar naartoe gaat en uh, natuurlijk met zijn vriendjes praat... En dan komt hij terug en dan wordt hij geïnterviewd en dan zegt hij van... ik heb nog nooit zo'n vrij land gevonden als Chili. En dat is het, exact hetzelfde wat Sartre zei toen hij in 1949 in Moskou was. In Moskou, daar zijn de mensen pas vrij, zei Sartre. In Parijs, daar worden we onderdrukt. Maar het is maar een je... blindheid dus. Ja. En iemand als Camus die je zo bewondert, is dan ook, ook weer zo bewonderenswaardig... omdat hij aan die idiotie nooit echt mee heeft gedaan. Ja, Camus is denk ik als schrijver uh, zeker groter dan Sartre. Als filosofici duidelijk minder. Sartre was slimmer en Sartre was beter opgeleid in de filosofie. Maar Camus bleef vasthouden aan uh, een soort moreel iets van... ik wil niet uh, de huidige generatie als het ware opofferen... aan een toekomst waarin ik in zou moeten geloven. Dus Camus hield vast aan... Uh, dat is wel het essentieel wat heen... je zegt. Je mag niet een toekomstige of een huidige generatie opofferen. En Duitsland had daar geen probleem mee, eigenlijk. Je zegt: we moeten er doorheen. Maar misschien is dat toch wel veel slimmer. Want, ja, ja, nee, maar... je, kunt, je kunt het dus niet bewijzen, uh, zou ik zeggen, Wim. Uh, maar uh, het is wel vreselijk als je erin gelooft. Als je zegt, nou, we moeten maar even doorgaan. Het is jammer dat er dus, uh, duizenden of, of miljoenen mensen zelfs uh, in de Sovjet-Unie of in China... Maar het komt goed. Uh, Camus vond dus dat je inderdaad niet op die manier een doel middelredenering mocht uh, ophangen. Uh, dat verre doel... Uh, dat was voor hem ook... hij geloofde er ook niet voldoende in. Hij zei, ik wil gewoon in het heden blijven. In het heden wil ik proberen wat daar mensen... inderdaad, hoe ze geholpen kunnen worden, ook politiek... wil ik proberen daarvan uit te gaan. En Sartre zei dus van, heel duidelijk tegen Camus ook... van, uh, als je alleen maar de ziekte en het lijden van het heden opheft... Uh, dan doe je niks aan een uh -huh. mooie toekomst. En Camus maar, zei van, ik wil, ik wil in het heden blijven. Maar geloven heeft toch ook eigenlijk misschien alleen maar zin... als daar gewoon een kern van niet geloven altijd in aanwezig is... Ja, maar dat vind ik dus wel. Maar ja. dat, dat was dus niet zo natuurlijk bij uh, de geloven in de utopie. Dat, dat kon niet, die kern. En het was dus steeds ook... Uh, ik, ik heb er ook voor een deel aan meegedaan, denk ik. Er uh, is een hele mooie uitspraak die ik toen mooi vond... van Johan Galton, dat is de grote Noorse pornoloog. Die was dus laaiend enthousiast over China, van Mao. Die zei, dat is het land waar de nieuwe mensen worden geboren... En toen deed hij een uitspraak die ik toen mooi vond, die ik nu verschrikkelijk vind. Hij zei dus van, ja, ik ben dus eigenlijk bedorven door de oude maatschappij. Ja, ik zou dus in het mooie nieuwe China met die leuke vrije Chinezen... zou ik natuurlijk als bedorven Europeaan niet kunnen leven. Ik dacht, nou, dat is bescheiden, dacht ik toen. Maar ik denk later, het is de meest feestelijke uitspraak die je doet. Van, de proefkonijntjes daar, maar ik moet er niet naartoe. Laat ze daar maar doen en uh, ik klap dus er van de zijlijn. Hij bedoelde, dat eigenlijk, er hij bedoelde eigenlijk te zeggen, het is, het is, het is een, het, ik zie wel dat dat ideaal dat het al nu een maar verzekering niet, is geworden. Maar ik, ja, dat is heel vals natuurlijk. Ja, maar dat zag ik toen niet hoor. En dit, dit komt uit een groot interview in de Groene Amsterdammer. En uh, daar was men ook zeer tevreden mee. Dat was toch een mooie uitspraak. Uh, maar niemand ging er naartoe. Sartre ging naar Moskou, maar Sartre had er niet over moeten denken om in <laughs> de Sovjet-Unie te gaan wonen natuurlijk. Nu je als denk, het is vaderlands. Je moet je over, over, over, over, over, over kwesties uh, buigen. Kwesties of zaken, onderwerpen. Maar kijk, de grap van wat jij doet als filosoof... of je nou lesgeeft of boeken schrijft of wat dan ook... dat is een beetje aan de zijlijn staan. En secundair reagerend. Ja. Je schiet uit de tweede linie. Maar dat doe je dan zo zorgvuldig dat je wel meteen een heel peloton omver schiet. Maar dat staat toch ook wel weer, weer haaks op, zeg maar, heel erg direct op de actualiteit ingaan. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik heb dus geroepen uh, toen ik dit soort vragen kreeg, dus uh, over de, die denken des Vaderlands. Dat ik wel. Uh, ik ben in het verleden met heel veel maatschappelijke thema's daar bezig geweest. Daar hebben we dus in elk geval uh, een soort concept over ontwikkeld. En uh, als dit soort thema's aan de orde komen... dan denk ik dat ik wat kan zeggen. Dan hoef ik niet uh, drie weken te gaan studeren. Want, maar er zijn ook een aantal uh, maatschappelijke vragen... Wat ik vrolijk zal roepen. Uh, van daar heeft Hans Achterhuis op dit moment echt als filosoof niks over te zeggen. En als dan een krant als Trouw zegt waar ik af en toe in moet publiceren... Uh, van dat vind ik toch leuk. Dan zeg ik, oké, okay, geef me dan wel uh, maanden eventueel uh, om <laughs> ermee bezig te zijn. Nou ja, dat ga je dan meteen eens. <laughs> nee, maar... maar, maar, maar het, Kijk, Libië is voor mij uh, geen punt. Niet dat ik uh, een grote kennis van Libië heb. Maar ik heb wel geschreven over Srebrenica. Ik heb geschreven over Kosovo. Uh, ik heb geschreven over Oeruskan. Ik heb gediscussieerd met generaal Dick Berlijn over Oeruskan. Ik bedoel, ik zit in de vragen rondom een humanitaire inventie, interventie. Wat, dus kan, waar ging kan... het in essentie met Dick, de, de, Dick Berlijn over in het geval van Oeruskan? Uh, met Dick Berlijn ging het heel gek. Want ik wil niet zeggen dat hij utopist is maar over uitspraken die hij toen gedaan had... over onze aanwezigheid in Uruzgan. En dat waren dus geen uitspraken... die mij, wat mij betreft strategisch van de generaal waren... maar waren morele uitspraken. Een van die uitspraken was... ik kan mijn kleinkinderen niet recht in de ogen kijken... als wij niet die arme Afghanen gaan helpen. En dat kan misschien twintig of meer de jaren duren... maar dat moeten wij doen. Dat zei hij. Dat zei hij. En ik zei, is dat een goede manier om te interveneren? Uh, als je vanuit deze... En hij zei dus ook uitdrukkelijk... dat Afghanistan inderdaad een democratie... Alle Nederland zou kunnen en moeten worden. En daar moesten we dus heel veel tijd in stoppen. En wat, wat jou dan wat jou dan tegen de haren instrijkt. En dat is misschien te, te streng uitgedrukt. Maar, wat ja, je, maar misschien toch, toch wel. wel. Dat is toch wel, dat is dat hij utopisch denkt. Ja, maar het is een beetje gek om dat tegen hem te zeggen, maar wel dat hij inderdaad vanuit een heel ver doel denkt. En dat hij vanuit het verre doel waar hij kennelijk in gelooft. Want we zijn wel, hij zou zeggen, we zijn wel op de goede weg, maar het kan nog tientallen jaren duren. Uh, dat daar mensen worden opgeofferd En dat hij dus ook, wat mij betreft, hij was ook op mij toen ik het zei maar blind was van de, voor de contraproductiviteit uh, van het eigen ingrijpen. He, uh, toen de bombardementen, ik denk dat ik gelijk heb gekregen... ik riep, die maken meer potentiële Taliban, of die de Taliban zijn... Zeg maar in ieder geval mensen die zich tegen het Westen verzetten... Uh, dan dat ze dus inderdaad uh, iets oplossen. En ja, ik had gesproken met hulpverleners die zaten in Afghanistan... En die kwamen dus ook echt met verhalen. Eén van die verhalen is, is bekend, maar ik was vergeten... dat een uh, burlofspartij werd gebombardeerd. Nou, die zeiden van, als je wilt weten van hoe dat werkt in die omgeving... daar wordt nog een tiental jaar over, over gepraat... dat dus tachtig mensen daar werden uh, neergeschoten... want dat zouden zogenaamd opstandelingen zijn, dat is een burlofsfeest. Dat vergeet men niet. En dan gaat men inderdaad uh, niet uit overtuiging misschien uh, aan de andere kant vechten... maar men gaat wel in acht zich verzetten tegen de indringers van het Westen. En dat, dat, dat soort dingen zag hij dus niet. Utopisch vind ik het maar wel vanuit de geloof en de betrokkenheid. En ik riep dus van, nou, dat, die morele betrokkenheid... laat er ook een klein beetje, heel gek dus, strategisch inzicht bij komen. Van wat je bereikt of je het kunt bereiken. Daar ga ik je dadelijk nog wat over vragen. Maar niet nadat we uh, naar je eerste herinneringen hebben geluisterd. Want het, elke elk gast in dit programma vertelt... Zijn eerste herinnering. En daar maken we een enorme, prachtige verzameling van. Wacht even voor je hem vertelt, want er hoort een muziekje bij. De eerste herinnering. De eerste herinnering hebben we verschillende keren gehoord. Ik, vind, ik weet wat mijn eerste herinnering is. Um, ik weet alleen niet... of ik hem via anderen heb gekregen. Maar als je dat heel vaak hoort, dat verhaal... dan wordt het je eigen herinnering. Uh, ik ben van 1942. Um, dat was de bevrijding... Uh, van Hengelo, waar ik woonde. Uh, dat ik daar met mijn ouders naartoe ging... toen de Canadezen binnentrokken. En uh, dat ik een stukje chocola kreeg. En ik liep met die chocola... En dat kende ik dus totaal niet. En dat ik in die stoet van mensen... op een gegeven moment iemand mijn chocola wegriste. En dat ik ontzettend verdrietig was natuurlijk. Want ik had die chocola, maar ja, iemand anders had ook kennelijk behoefte aan. Maar dat, maar dat verhaal werd steeds ook over mij verteld. He, als je dat verhaal hoort vertellen van Hans toen... Ja dan, maar het is voor mij de eerste herinnering... En het is ook een herinnering inderdaad, van, uh, die toch met de oorlog verbonden is... en dan niet met andere verhalen verbonden wordt. Maar die, die zijn echt verhalen die ik heb gehoord. Die, geen herinnering. Dit is half verhaal, half herinnering. Drie jaar ben je dan, hè? Dan ben ik drie jaar, ja. Moet het eerder kunnen? Nee, nee. Ja. Ik vind het ook wel een mooi verhaal. Is, over, over die, die, die, die oorlog, komt die in, in, in, in de manier waarop je denkt terug? We hadden het net even over de oorlog. Over Afghanistan en over Doelen en, en noem, noem maar op. Mij valt het op dat je. Er is natuurlijk een duidelijke scheiding tussen mensen die de oorlog hebben meegemaakt, hoe jong dan ook. En mensen zoals ik, die van ver na die oorlog zijn. Ja, ik, de, ik denk dat ik mijn oorlog, net als veel mensen van mijn generatie. eigenlijk pas in de jaren zestig heb uitgevochten. Dat klinkt heel gek dus. Uh, wij werden opgevoed als jongetjes van hoe dapper en goed wij wel waren geweest als Nederlanders tegen de Duitsers. Uh, mooie, spannende boeken van Hollandse jongens in de Duitse tijd... en uh, wat die allemaal deden. Uh, dat was dus zwart-wit. Uh, in de jaren zestig kwamen de verhalen... voor mij is het heel belangrijk geweest uh, J.B. Charles van het Kleine Koude Front. De verhalen over ook inderdaad zeg maar, het grijze... de Nederlanders die met de Duitsers meewerkten, uh, allemaal gesjoemmel. En dat opende mijn ogen dus voor een hele andere visie op de Tweede Wereldoorlog... En uh, ik denk dat je deels kunt zeggen dat, dat mijn generatie, ikzelf... als het wij toen opnieuw de Tweede Wereldoorlog hebben overgedaan... onze ouders waren dus kennelijk niet zo goed geweest als we gedacht hadden... wij zouden heel goed zijn in onze revolutionaire tijd voor de derde wereld en zoiets. Dat je heel duidelijk dat dat, dat, dat ziet dus... want in feite was je daarmee bezig dat te herhalen... je zou het beter doen dan je ouders om daar dan ook weer op terug te komen later. Om daar weer op terug te komen. Maar heel gek, ik, ik denk, die Tweede Wereldoorlog... was alleen maar een spannend verhaal daarvoor... van hoe, hoe leuk, of hoe leuk, maar hoe spannend en hoe goed het was geweest. Dan wordt het onderuit gehaald. Dan blijkt het niet mooi zwart wit te zijn. En, maar daar had je je wel mee verenzelvigd. Dan zul je dat zelf op allerlei manieren beter doen. Er waren helaas geen Duitsers, maar er waren wel fascisten... die overal benoemd werden en die je moest bestrijden. Uh, dat gevoel was heel duidelijk aanwezig. Dit is overigens Brands met boeken en ik praat vanavond met uh, filosoof Hans Achterhuis... die sinds vandaag, vandaag is overigens de maand van de filosofie begonnen... die sinds vandaag Denken des Vaderlands is. Dat heeft Trouw bedacht en het filosofiemekers in. In Trouw zal Hans regelmatig zijn licht laten schijnen over kwesties. En dat zal hij ook in dit programma doen. Maar nog even over die kwesties. We hadden het net al even over dat, dat gesprek dat je met Dick Berlijn had over Afghanistan... Libië viel al. Het is natuurlijk heel moeilijk om, om, om direct op, op situaties uh, uh, uh, te reageren. Ik moet nu gelijk denken aan. zijn naam is trouwens al een keer gevallen nadat je denken dat het vaderlands was geworden. Iemand als Bernard-Henri Lévy in, in Frankrijk, ja. die dan uh, meteen een oordeel over ja. Libië heeft. Sterker nog, hij uh, beweert dat hij Sarkozy gebeld heeft. Ja, ja, ja, en heeft ja. gezegd, en hij heeft gezegd. nu er naartoe en Sarkozy heeft de wereld gered. Dus. Uh, als het redden is tenminste. Sarkozy deelt. zei. Ben en Henri, dat doen we natuurlijk gewoon gelijk. Kijk, zo'n relatie tot de dingen wil jij natuurlijk niet, want je wilt gewoon op, op, op afstand. Maar wat zou nou bijvoorbeeld iets zijn waar je de komende tijd over na zou willen denken. en waar je dan iets over zou willen zeggen? Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd, dat zal nog een hele tijd uh, doorgaan, denk ik. Uh, in de, op, naar de verandering in het Midden-Oosten. Uh, hoe we ons daartoe moeten verhouden, hoe daar uh, revoluties sociale veranderingen plaatsvinden. Te begrijpen, in elk geval is het een revolutie... is het gewoon een, even een oprisping die weer neergeslagen wordt. En als het om zulke vragen als Libië gaat... en dat zal terugkomen misschien bij andere landen... dan is het heel typerend. En dan gebruik ik toch uh, de oude Machiavelli bijna weer. Uh, dat de eerste stap op een gegeven moment is... wij moeten moreel ingrijpen. We kunnen niet toestaan dat er een genocide gebeurt. Dat is een morele houding. Maar Machiavelli zegt eigenlijk al van de heerser die goed wil zijn... die maakt er vaak een geweldige troep van. Uh, want je moet ook daar denken hoe het politiek verder gaat. En dat gebeurt vaak niet vanuit die moraal, want dan heb je een heel goed gevoel. Wij hebben Kadhafi tegengehouden, de genocide tegengehouden. Ja, maar dan heb je er wel een enorme berg lijken liggen. Ja, en, en dat zijn de vragen. En het is ook heel, heel typerend, de, de twee vrouwen en dat weet ik dus uit mijn uh, vorige studies... die Obama hebben overgehaald, zeg maar, hè, binnen zijn uh, uitgevers. Uh, Sandra Rice was een belangrijke adviseur bij Clinton. En die had toen duidelijk de opdracht... dat voor Rwanda het woord genocide niet mocht vallen. Want dan moest Amerika ingrijpen. Als, uh, er is geen genocide in Rwanda, dus Clinton wilde niet ingrijpen. En zij moest het naar buiten verkopen Er vindt daar geen genocide plaats. En... Dat is niet leuk om te merken dan dat er 800.000 uh, toetsies zijn uh, vermoord. En dat jij misschien dat had kunnen voorkomen. En is nu degene die zegt van uh, nee, genocide. Amerika mag niet afwachten en moet ingrijpen. Uh, de andere is uh, Samantha Power. Samantha Power heeft een uh, schitterend boek geschreven over humanitaire interventies. En uh, die maakt ook duidelijk... Dat eigenlijk eh, bij de grote volkenmoorden, te beginnen natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, eh, nooit is ingegrepen door de grootmachten. Dat er altijd groepen werd van eh, dit mag nooit meer gebeuren. En als dat dan wel gebeurde, deed men niks. En bij haar proef je dus ook in dat boek al, maar ze is nu het raadgeefster van Obama, ook de frustratie van eindelijk zullen we een keer op tijd zijn met ingrijpen. En dat is een zuiver morele moreel oordeel, waarbij echt ook niet gedacht is... van Hier, uh, hoe moet je daar verder mee gaan politiek. Maar je bedoelt daarmee, wat je nu eigenlijk bedoelt te zeggen ook... en daar ga je dus dan over nadenken en, en, en, en, en stukken over maken... dat het ook weer levensgevaarlijk is. Ik denk dat het levensgevaarlijk is, omdat wat ik van heb begrepen... wat naar buiten is gekomen, nu gaat het over Obama dus... Ja. en inderdaad zijn uh, cirkel, dat deze twee vrouwen dus... Inderdaad, beslissend zijn geweest om een snelle verandering. Maar er lag geen verder plan klaar. En ik denk dat gaat echt ten koste. En ja, ik, ik, ik vond het dus. Ik heb het niet goed gevolgd, maar gisteravond eventjes. Bij de, uh, sorry, bij het, met het oog op morgen. voortdurend GroenLinks. Als GroenLinks nu over Libië dus in het keuzes maakt. zijn het zuiver morele keuzes van wat vinden we goed en voelen we ons er goed bij terwijl men niet beseft van uh, als men daar uh, laten we zeggen uh, alleen maar een wapen en wapen handhaaft... dat dan anderen voor de bombardement zullen zorgen. Wat zijn we weer goed? We maken geen vuile handen, maar we gaan niet zeggen tegen de Engelsen of Fransen: jullie mogen geen tanks neerschieten. Maar dan moet je wel overdenken wat het inhoudt. Het is het idee van. Ja, nu heb ik het zwarte dus. Maar uh, schone handen, durf je vuile handen te maken. Als je zegt, onze handen blijven gelukkig, zo schoon als Nederlands. Ja, het gebeurt maar, toch. Wat je zegt is ook, je moet pragmatisch zijn. Ja, pragmatisch, zijn, maar pragmatisch zijn, maar in elk geval bedenken van uh, wat de gevolgen kunnen zijn van jou op zichzelf uh, ingrijpen, waardoor je een goed gevoel krijgt. Want uh -huh. het goed gevoel, moet ik eerlijk zeggen, dat, dat leeft ook bij mij. Uh, als je denkt van daar kan een genocide plaatsvinden en net je potverdomme, uh, daar moet iets gebeuren. Dat was, de kreet was, er moet iets gebeuren... ook toen we naar Zeebnietsen gingen. We dachten er niet over na. Canadezen wilden er niet naartoe, want die zeiden... dat is strategisch onverdedigbaar. Maar wij vonden dat er iets moest gebeuren. En we vonden in het begin heel goed. Wat waren wij goed als Nederlanders? Ben jij, Tot het misging. Ben jij, als jij straks uh, die stukken moet maken... bang voor, uh, voor reacties die je dan gaat oproepen... omdat je dwars ergens tegenin gaat? Omdat je bijvoorbeeld zegt, nee, nu moet je strategisch denken. Je moet niet met je geloof in, in, in dat je goed bent aankomen zetten. Want daar schieten we niks mee op. Als je het nieuws volgt, bijvoorbeeld met de Arabische lente nu... en ziet hoe dat verslagen wordt... wordt het ook als een soort enorm, als bijna als een soort carnavalsfeest af en toe gebracht. Even los van het feit ja. dat het natuurlijk mooi is dat die mensen... Tuurlijk willen die ook vrijheid, maar snap je wat ik bedoel? De manier waarop er over gepraat wordt, waarop we te zien krijgen... zonder achtergronden, zonder dat je precies weet wat er aan de hand is... Daar krijg ik het nou wel eens Spaans benauwd van. Ja, ik krijg het ook benauwd Maar ook voor mezelf dan. En dan krijg ik krijg het benauwd uh, dat ik denk van, uh, ik weet er eigenlijk niks van. Want ik geloof dus niet dat dit soort berichtgeving mij echt de zaak verheldert. Dus daar word ik ook benauwd van inderdaad. Dat we op die manier dus uh, dat soort beelden krijgen. Op grond waarvan ik ook weer zelf emotioneel reageer. En dan denk ik, ja, maar moet dat nou wel? En heb ik echt informatie? Krijgen we informatie? Krijgen we brede informatie? Ook totaal het ontbreken van een soort achtergrond... Ik bedoel, neem met je analyses ook mee uh, de belangen die je spelen. Als uh, Gaddafi nog twee jaar geleden de grote vriend was van Sarkozy. Wat is er gebeurd? Er is toch niet veel veranderd? Waar moest Sarkozy de eerste zijn die bombarderen? Wat, wat speelt daar mee? Uh, ik roep toch maar even olie. In Syrië zou zoiets niet gebeuren, dat is geen olie. Maar in Libië is wel olie. Dat speelt zonder meer mee. Dat hoeft niet helemaal fout te zijn. Maar neem het in hemelsnaam mee in je analyses, denk ik. En waarom gebeurt dat niet, denk je? Um, omdat je toch in, in de media uh, heel snel blijft hangen in de emoties. En ik herken dat, hè, want je hebt bepaalde gevoelens als je dingen ziet. Um, en omdat je er niet op voorbereid was. Het is natuurlijk eigenlijk schandalig... Uh, dat er heel weinig achtergrondinformatie bekend was bij ons over Libië... en dat we plotseling inderdaad uh, onze keuzes nu al maken. We weten hoe het zit. We weten helemaal niks. Nee. En het enige wat ik weet is inderdaad dat je dus inderdaad uh, zou moeten zeggen... van uh, denk niet alleen maar hoe goed jij wel bent als je iets tegenhoudt... maar denk ook wat het verder inhoudt. Denk wat het verder inhoudt dat je daar misschien moet gaan bezetten. Dat je daar wapens gaat leven waar, dat zeggen de Amerikanen eerlijk... moet wel zes weken getraind worden voordat ze dus... Uh, dus je hebt nu al teams die er zijn, die, die Libiërs trainen. Dat gebeurt allemaal. Een Nederlands onderwerp, als je een Nederlands onderwerp zou moeten kiezen... Um, waar, ja, dat is niet zo heel moeilijk. Um, ik heb in het verleden heel veel met uh, de zorg bezig gehouden. Die zorg speelt ook uh, bij de deregulering en privatisering van de zorg een rol. Daar heb ik grote vragen bij uh, of je inderdaad een analyse. Je zou een analyse moeten maken volgens mij wat zorgen inhoudt filosofische analyse, gewoon het begrip zorgen proberen te analyseren. Wat zorgen voor iemand anders betekent? Ja, en dan kijken van, kun je dit op een bepaalde manier vermarkten? Kun je daar een product op de markt van maken? Of en, juist helemaal niet? Ik denk dat het niet kan dus. Eh, je moet het betalen, hè? je moet goed betalen... maar kun je dat uh, in uh, uh, minuten, uh, seconden... kun je dat met uh, managers uh, sturen van boven allemaal? Ik denk dat het niet zo in elkaar zit... En dat zou ik in elk geval willen begeleiden. Want het gaat toch die kant steeds op. Ik zeg, als, we nou, als we nou ergens overal tegenin mogen denken... kijk, ik, ik hoef het communisme niet terug. Maar wat betreft de zorg, zou het dan niet, niet, niet uh, uh, mogelijk zijn... dat je daar weer juist een bepaald soort communistische idealen... Gaat, uh, opnieuw gaat, gaat introduceren? Dat je met veertig oude mensen samen gewoon je geld zo gaat besteden... dat je daar een huis voor kunt kopen met goede verzorging of wat dan ook... En je kijkt me nu aan als dus een heel naïef. Nee, ik kijk, ik, zo kijk ik niet. Uh, ik kom van een uh, congres vanmorgen, dus, waar ik niet als Denker des Svaderlands was... maar het was langer afgesproken, van woningbouwcorporaties. En daar zat uh, de econoom uh, Ajo Klamer ook bij. En Ajo zei een klein beetje wat jij nu ook zei. Hij zei, economisch kun je die zorg niet gaan regelen... maar als mensen dus vanuit zichzelf dingen organiseren... Uh, kun je dat niet van boven mogelijk maken. Niet door alles weer aan te sturen en te begeleiden... maar gewoon door, door die ruimte als het ware te creëren. En daar zat bij, dus ik heb te denken... de leider van de kamerfractie uh, van de PvdA... de eerste kamerfractie, burgemeester van Dalfsen... maar ik zit zijn naam te bedenken. En die was het er ermee. eens? Han Noten, ja. Han Noten uh, zei dus... En ik heb, kon hem niet ondervragen dus... Uh, die zei, we moeten het woord zorg helemaal niet meer gebruiken. Want het woord zorg hebben we nu zulke ideeën bij. We moeten gewoon praten, hoe willen mensen leven dus? En dan heb je jouw veertig mensen. Maar als je die mensen al als zorgobjecten gaat omschrijven... ik vond het heel radicaal. Dus er werd ook wel even uit de zaal gevraagd van... Uh, ja, u zit wel in de Eerste Kamer, u maakt allerlei regelingen. En ze dus zeiden, ja, die regelingen moeten eigenlijk weg. Ik vond het wel een beetje gemakkelijk, want wij maakt ze wel. Maar kijk, het mooie is wel wat je nu zegt, van als filosoof... wat je wel kunt doen, is inderdaad gewoon zo'n begrip als zorg... gewoon eens even helemaal uit elkaar trekken. En kijken wat het betekent en wat het ja. zou moeten betekenen. En dan om je heen te kijken en te zien dat het... Dat kunnen we zien in Nederland. Dat is toch een idioot. We zijn een welvarend land. En als je kijkt hoe bejaarde mensen moeten leven en wonen... is dat belachelijk. Ja, nee hoor, de, de grap werd vanmorgen ook even gemaakt. Maar ook uh, weer door uh, Han Noten. Ik heb niet gehoord hoor, van Freek de Jonge. Die met, uh, in een van zijn conferenties met zijn vader naar het uh, bejaardenhuis. Dat heet Anders tegenwoordig, maar gaat. En die kijkt daar rond naar die omgeving en zegt, uh, hier ga ik dood. En dan is de grap dat ik had ik zeg, ja, daarvoor ben ik u ook. Maar dat is de manier waarop... En, en Han Noten zei dus van, we moeten ons schamen. Maar nogmaals, ik had willen vragen, en dat vond ik jammer... Van dat het uit de zaal ook onvoldoende kwam van... Uh, oké, okay, maar wat doe je dan uh, in de Eerste Kamer om dat te veranderen? Nou, we hebben nu twee stukken van, uh, van de Denken des Vaderlands uh, uh, zeg maar op stapel. De Arabische Lente. En hoe wij ons daartoe moeten verhouden... Moet je ingrijpen? Uh, en, en, en, en wanneer moet je dan ja. ingrijpen? En moet je niet heel voorzichtig zijn met uh, die utopische doelen... die je dan ook alweer, ja. altijd weer op de achtergrond mee, uh, mee jengelen. En de zorg. Ja, en ja. ik wil nog wel zeggen wat ik komende week ga doen. Um, ik ga naar de rechtbank in Haarlem... waar uh, de vastgoedfraude met de belangrijkste mensen speelt... Uh, wat ik niet wist is dat uh, eigenlijk uh, al die kopstukken daarvan... zijn vervente aanhangers van Ein Rand. En het grote boek waarin ze zichzelf als helden modelleren... is dus dat boek Atlas Shuck van Ein Rent. En ze hebben mij dus gevraagd... de, de schrijvers van het boek over de vastgoedfraude... ga nou eens kijken dus, uh, hoe die mensen zich uiten. Wij geven je verder gegevens dus. Ik heb het boek ook gelezen. Nou. Maar probeert probeer te begrijpen, hoe kan dat? Dat deze mensen die geloofden dus... In de in, markt in... In de markthelden, die, uh, dat die op deze manier, ik zeg voorlopig, uh, ze zijn uh, nog niet veroordeeld. Maar als je het leest, in nog, wat mij betreft, gaan er een heleboel ethische grenzen worden overschreden. En hoe kan dat? Want dat is wat Ayn Rens zegt, concurrentie is heel goed, maar wees, het moet een eerlijke con concurrentie zijn. Ik mag jou niet uh, de poot uitdraaien. Nee. Nou, als ik het boek lees, denk ik, dat hebben ze dat, wel, eerlijk is wel uh, op allerlei manieren uh, mee gesjoemeld. Dat is het derde stuk. Misschien wel het eerste. Ik, Dank je. ik vind het heel spannend, ja, dat laatste. Dank je. Ik sprak met uh, filosoof Hans Achterhuis... sinds vandaag Denker des Vaderlands. En dit was Brans met boeken. Volgende week uh, spreek ik hier met René Gude. Dat is overigens ook naar aanleiding van de Maand van de Filosofie. En straks, het kan niet op bij Max in twee dingen aan tafel. In elk geval Daan Rovers, hoofdredactrice van Filosofie zin, maar dat is na achter.